Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Op de Libië-top in Parijs is afgesproken dat de NAVO-missie doorgaat zolang er burgers in gevaar zijn. Ook is bepaald dat de Verenigde Naties een grotere rol gaan spelen bij de hulpverlening. Topman Ban Ki-moon wil snel een verkenningsmissie naar Libië sturen. Verder worden de bevroren te groeden van leider Gaddafi overgedragen aan de Libische Overgangsraad. Die kan rekenen op 15 miljard euro om de economie weer op gang te helpen. Nederlandse huishoudens verbruiken gemiddeld bijna de helft minder gas dan 30 jaar geleden. Dat komt vooral door de opmars van hoogrendementsketels rendementsketels en de betere isolatie van woningen, zo melden twee brancheorganisaties van energiebedrijven. Ook wordt er de laatste drie jaar minder elektriciteit verbruikt, omdat apparaten steeds zuiniger worden. In totaal neemt het energieverbruik nog wel toe, omdat er steeds meer huishoudens bijkomen. In Eindhoven zijn zeker twaalf leraren onwel geworden tijdens een studieavond. Ze zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar inmiddels weer thuis. Waardoor de mensen onwel werden, is niet duidelijk. In Nigeria is het onrustig geweest tussen groepen islamitische en christelijke jongeren. In de stad Jos zijn maandag 13 doden gevallen bij gevechten en gisteren zijn er mogelijk 20 mensen omgekomen. Wat de aanleiding was voor het geweld is onduidelijk. De stad Jos ligt op de grens van het islamitische noorden en het christelijke zuiden. Anti-Israël demonstranten hebben in Londen een klassiek concert verstoord in de Royal Albert Hall. Daar trad het Israëlisch Philharmonisch Orkest op met een programma uit vier delen. Aan het begin van elk stuk begonnen demonstranten in de zaal te schreeuwen. Het BBC Proms concert werd live uitgezonden op radio. De uitzending werd twee keer onderbroken. Aranska Rus is op de US Open uitgeschakeld. Ze verloor in de tweede ronde van de nummer 1 van de wereld, de Deense Caroline Wozniacki. Het werd 6-2 en 6-0. Ook Michaela Krajicek moest het afleggen tegen een toptennister. Zij verloor van Serena Williams met 6-0 en 6-1. Dan nog het weer. Het wordt vandaag vrij zonnig met vanmiddag wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A44 Wassenaar eh, Amsterdam is bij Kaagdorp de weg in beide richtingen dicht. Er is een omleiding ingesteld bij knopend Burgerveen. Verkeer richting Wassenaar eh, volgt Den Haag, Leidschendam, de A4 en de N14. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BN'er? Nee? Meld u dan aan bij Burgernet Kennemerland. Het netwerk waarin burgers, politie en gemeente samenwerken aan veiligheid. Uw veiligheid en die van anderen in uw omgeving.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 You're firmly on your feet now, so faint.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 En zomer punt Que é uma loucura. Morena vem a meu lado. Ninguém vai ficar parado. Quero ver recheio tudo. Palança que é uma loucura. Zon, Zee, Zandvoort en zomerhits. So, I know it's there. I see it sometimes far so far away. Stimmen.